De storing, waardoor vanochtend een groot aantal regionale kranten niet kon verschijnen, is verholpen. Dat meldt automatiseringsbedrijf Gittronix. Het lukt niet meer om de kranten alsnog te drukken, maar morgen zullen de regionale dagbladen gewoon weer uitkomen. Bij Gittronix is gisteravond waarschijnlijk een kortsluiting ontstaan in een van de computerservers. Daardoor zijn ook de andere servers bij het bedrijf verstoord. Volgens Gittronix zijn alleen de kranten van Wegener getroffen door de storing. Het bedrijf doet onderzoek naar het incident.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 In Roosendaal is een jonge man door geweld om het leven gekomen. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Buurtbewoners worden vanochtend vroeg geschoten en waarschuwden de politie. Die vond achter een geparkeerde auto een zwaargewonden jonge man. Agenten hebben geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat lukte niet. De politie heeft een jongen van 16 die in de buurt was opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij iets met de zaak te maken heeft. Het weer droog en wisselend bewolkt, vanuit het westen klaart de top. En vanmiddag wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Tot 20 graden aan zee, tot 23 in het binnenland. ANDB verkeersinformatie door de werkzaamheden op de A2 Utrecht richting Den Bosstad. Tussen Nieuwegein en Vianen 2 kilometer. En de aanrijding op de A10, de ring west richting Den Haag. Tussen knopend Koenplein en de Koentenlostad 2 kilometer. De linker reisrook is daar dicht.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 Goedemorgen, we kijken natuurlijk met spanning naar de opening van de beurzen. Liselotte zei het net al, het is ver onder de 300. André Menema bestudeert de scherm en zo praten we met hem verder. Geven of niet geven voor Giro 555, dat is de vraag. Straks de samenwerkende hulporganisaties die de kritiek een tikkiebeuk zijn. Maar we beginnen met de regionale kranten. Nou ja, met de regionale kranten. Bij honderdduizenden mensen is vanochtend die krant niet op de mat gevallen. Dat komt allemaal door een technische storing. en Daardoor zijn de zeven regionale dagbladen van uitgever Wegener niet verschenen. Het gaat om De Gelderlander, Brabants Dagblad, Eindhoven's Dagblad, PZC, BN De Stem, De Stentor, De Twentse Courant, Tubantia. Aan de telefoon Han van den Berg van Wegener. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog steeds een technische storing, want dat is het wat we de hele ochtend horen. Ja, een storing in, het, uh, in uh, een van de ICT-systemen. Ja, de computerserver die wil het eigenlijk niet uitspuwen... om het een beetje huiselijk uit te drukken. Ja, ja ho ho hoe je het precies moet omschrijven, dat, uh, dat weten we nog niet. Uh, maar ik begreep van de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad... dat zij de kopij wel weg konden krijgen... maar dat in de drukkerij, of de zetterij, hoe je het noemen wil... dat daar de kopij er niet uitkomt. Nou ja, het, het heeft in de verbinding uh, tussen uh, uitgeverij en drukkerij gelegen. En, en, en daar worden op dit moment naar gekeken en gezocht om uh, de oorzaken te achterhalen... en te bekijken van hoe we dit uh, kunnen verbeteren en voorkomen uiteraard. Ja, maar uh, kunt u het oplossen? Dat is de grote vraag. Uh, ja, want uh, de systemen zijn weer up and running uh, op dit moment. Het doet het weer in ja. Nederlands. Oké, okay, ja, dat... betekent dat dat de kranten op dit moment ook allemaal gedrukt worden? Nee, nee, nee. we gaan niet meer de kranten nog drukken. Uh, da daarvoor is het, uh, is het te laat. Uh, wij gaan maatregelen nemen om uh, de uh, informatie die in de kranten van vandaag zou staan... deels via de uh, websites te verspreiden. En uh, een aantal artikelen zullen wij uh, waarschijnlijk morgen in de krant uh, extra uh, toevoegen... Als mede ook uh, de advertenties die, uh, die we vandaag in de krant zouden staan. Ja, extra dikke zaterdag-edities. Uh, ja. Maar dan ja. zijn er een aantal kranten wel verschenen. De Pers bijvoorbeeld. Ja, uh, ah, en de Limburger en het Limburgs Dagblad. Die is het ja. wel gelukt om uh, gedrukt te worden. Hoe kan dat? Uh, de pers ligt bij ons helemaal voor in het schema en is uh, net voor de, de crash zeg maar uh, doorge, doorgegaan naar de drukkerij, dus die uh, die hebben uh, het net kunnen redden. Uh, de kranten van MGL, onze zesde lopen mee in het uh, wegen naar ICT-systeem, maar uh, hebben eigen drukkerij en zijn daar in ieder geval in staat geweest om een noodeditie. Niet een volledige krant, maar een noodeditie te maken. Oké, okay, die hebben dat masseltje gehad dat ze niet op de grote bulk als het ware mee zijn ja, uh, gelift. Ja, ja, ja. En wat ja, gaat u ja. nu doen? Want Geetronix uh, is degene die hier verantwoordelijk uh, voor is. Uh, krijgen die een nee, forse uh, klacht dan? Dat is, nog niet, dat is helemaal, nog niet helemaal helder hoor. Oké, okay, nou dat begrijp nee, ik vanochtend eer... van, van, van de mensen ja, van het brabant ja, nee, dat, klopt. dat Dat is nog niet helemaal helder? Of, nee, of zegt nee, u dat, dat uh, om uh, zich een uh, beetje in te dekken nog? Nee, wij, willen, wij moeten gewoon eerst goed uitzoeken waar nu precies die storing is ontstaan. En, en, en dan kunnen we ook vaststellen wie er dan ook echt verantwoordelijk voor geweest is. Het is dus juist dat Getronics onze, onze serviceleverancier uh, van vele ICT-systemen is. Maar uh, ik kan daar nu nog niet, niet, niet iets over zeggen. Nee, het kan, goed. Dat gaat u nog allemaal uitzoeken. De belangrijkste ja. vraag voor de abonnees en de lezers is... Uh, is het zeker dat er morgen wel een krant komt? Ja. ja. 100%. Ja, net zoveel als, als dat eergisteren ook was. Ja, nou ja, meestal verschijnt de krant namelijk wel. Uh, ja, dit was voor het eerst sinds zo zoveel jaar, begreep ik, dat de krant niet uh, verscheen. Maar ja, dat klopt. Als het wel het geval is... Hele, is uh... hele goede systemen, ja. en stabiele systemen. Ja, behalve vannacht. Meneer van den Berg, als het uh, anders is, dan bel ik u weer morgenochtend. Gewo ja, heel goed. Gewoon ja. uw bed uit. Ja, weet wat u ja, zegt. Ja, dat mag. <laughs> mag. Uh, ja. <laughs> Dank u wel voor het gesprek. Han van den Berg was dat. Ja. Van Wegener. Graag gedaan. Dan gaan we naar de beurs. De AEX is uh, fors lager geopend onder de 300 punten. André Meijnemaan, waar is de beurs precies op geopend? Op uh, 292, 293 punten. Op dit moment staan we op een verlies van minder dan. Uh... Van bijna 2 op 295 punten. Alle Europese beurzen zijn trouwens lager geopend op dit moment. De FTSE boekt het grootste verlies op dit moment van zo'n 3 Ook in Parijs meer dan 2 verlies. Wat dat betreft wordt gewoon het spoor voortgezet wat uh, gisteren al getrokken is in Europa, op Wall Street en in Azië. Namelijk fors lagere koersen. AX dus nu door de 300 punten heen. Het is geleden van het najaar van 2009, oktober, november. Je weet wel de periode toen DSB omviel... en iSafe, de internetspaarbank, in IJsland uh, omzeep ging... En uit zeg maar, die woelige periode dateren dit soort standen van onder de 300 punten. Ja, er is sorry, veel onrust. Ik lees net de uh, EP meldt dat uh, Merkel en Sarkozy uh, zo dadelijk van plan zijn om uh, in ieder geval iets uh, te zeggen. Een soort verklaring af uh, te leggen om de markten wat uh, ja, rustiger uh, te maken. Want dat is wel nodig. Dat is behoorlijk nodig. De vraag is alleen maar of dat soort uh, sussende woorden uh, olie op de golven zijn of olie op het vuur. De voorbije weken en maanden zijn natuurlijk heel veel woorden al verspeeld en gewijd aan de schuldencrisis in Europa, in de Verenigde Staten, aan aanpak van problemen in Griekenland, Italië, Spanje, ga zo maar door. Men belooft van alles, men zegt van alles, men heeft de, de, de, belangrijke, de, de mooiste voornemens. En de beleggers hebben dus een beetje het idee van... Uh, we horen van alles, maar we zien nog te weinig terug. Er is heel veel onzeker, weinig vertrouwen, om zo te zeggen... in de oplossingen, en in de koers en de richting. Ja, En welke fondsen leiden er nou het meest uh, onder? Of zie je het over de hele breedte? Nou, ik zie één witte raaf. Dat is uh, Aholt. Uh, je zou kunnen zeggen, in ook in tijden van crisis moeten gegeten worden. Dus ja. de, de, de grote die staat nog op een plusje van een half procent. De rest is allemaal dik in de min. Dat gaat van de uitzendorganisaties Randstad... die dan waarschijnlijk dan te lijden hebben onder een terugval van de economie... en dus minder vraag naar uitzendkrachten... Naar banken en verzekeraars die 2, 3, 4 procent lager staan. Maar ook naar de eh, France-KLM wordt minder gevlogen in tijden van crisis. Uh, vastgoed gaat onderuit. Uh, Royal Dutch Shell verliest meer dan 3 procent. Omdat de olieprijs is inmiddels gedaald naar zo'n 83 dollar voor een vat. 83. Twee D weken geleden was het al bijna 100. Dat is gigantisch dat is André. Dat is ja. 23 eraf. Ja. Nou, nee, nee, zo uh, uh, ja, ja, zo'n ja. ja. 17 dollar eraf. Ja, u heeft gelijk, ja. 17 dollar eraf. Ja, maar dat is heel veel natuurlijk, omdat mensen denkt in, in, in de trant van: nou ja, als de economie minder groeit, is er ook minder vraag naar olie. En dus uh, zakken ook de prijs voor de olie. Ja, en zo uh, grijpt alles in elkaar. Want een lagere olieprijs is weer slecht voor de wensgevendheid van Shell. En een lagere staal- en koperprijs, omdat er minder vraag en minder gebouwd wordt, uh, is weer slecht voor de ArcelorMittal, om maar iets te noemen. En zo zie je dat, zeg maar, de. de, de dalende grondstofprijzen, dalende koersen terug in, in, in fondsen, in aandelen. Ja, en het enige wat de zaak nog kan redden vandaag is als de gunstige cijfers uit Amerika komen. Nou ja, dat zou eventueel een stop kunnen zijn op de val, uh, om zo te zeggen. Als dat, maar dan moet het echt geruststellend zijn en een stukken beter dan misschien verwacht. Uh, het is maar de vraag of dat gaat gebeuren. En want als dat niet zo is, als het tegenvalt, uh, is het helemaal een, een drama om, om het een keer uh, exotisch te zeggen... Maar uh, dan is er eigenlijk niet wat tegenhoud. Behalve misschien een weekend, uh, twee keer 24 uur om na te denken. En dat begint uh, deze vrijdagavond. En dan kunnen ze inderdaad uh, tot rust komen. Vandaag in ieder geval wordt er ook nog geprobeerd... ik zei het net al, door de leiders van uh, zowel Frankrijk als uh, Duitsland... om iets te zeggen. En uh, de verwachting is dat er geruststellende woorden worden gesproken... door Merkel en Sarkozy. Dan hebben we het nog eventjes ook over de Europese Commissie. Want die voorzitter, voorzitter Barroso van de Europese Commissie... wil meer geld in het noodfonds voor noodleidende landen. Op dit moment zit er 750 miljard in. Maar als dat aan een Barroso ligt, dan wordt dat dus meer. Oud-bankier en tegenwoordig GroenLinks-Kamerlid Bruno Braakhuis... die denkt dat de verruiming van dat noodfonds goed is. Maar het zal wel weer voor onrust op de financiële markten zorgen.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 is om het vertrouwen van de financiële markten te krijgen... door een krachtdadig centraal ja, maar Dat geldt natuurlijk ook voor Nederland. Hè? Want onze minister van Financiën en ook onze premier... die hebben natuurlijk ook te maken met de binnenlandse politiek... en de polstok die zo lang is als dat het mandaat is... wat ze meekrijgen van de binnenlandse politiek.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 En ook met uh, de uh, zesmaandse uh, gelden die nu uitgaan, dat ze daar problemen mee hebben. Ja, dat helpt allemaal niet. En dat was Bruno Braakhuis, kabellid voor GroenLinks. Ook slechte beursberichten uit Spanje. Het land dat samen met Italië in de gevarenzone dreigt te komen. Correspondent Rob Zoutberg gaat ons zo bijpraten. We worden nu bijgepraat over de verkeersinformatie door Jolande van der Velde van de AWB. Twee files bij Amsterdam. Eentje op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Verknopend Koenplein 2 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding op de A10 de west richting Den Haag. Daar staat voor de Koentenol 2 kilometer. Bij de Koentenol is de linker dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Er ontstond gisteren een felle discussie op internet... en dat allemaal na aanleiding van een voorpaginaartikel van NRC Handelsblad. In het artikel staan 14 redenen om geen geld te geven aan honger rond Afrika... en om tot slot af te sluiten met één argument om wel te geven. De bedoeling van de krant was om hiermee een statement te maken... en de discussie te starten over het wel of niet geven van noodhulp aan Afrika. Marines Verwijs, actievoorzitter van de Sao de samenwerkende hulporganisaties. Goedemorgen. Goedemorgen. Is u een beetje gelukkig met dat verhaal? Nou, ik heb me wel verbaasd over uh, dit artikel... en zeker de stijl die uh, een kwaliteitskant als het NRC hierin gebruikt. Uh, kijk, een discussie is uitstekend. Uh, dat hoort er ook bij. Maar ja, als je dan een argument ziet... Uh, voedselhulp is net zo verslavend als heroïne... dan denk ik toch wel van ja... Uh, waar hebben we het nou over? Uh... Nou, ze geven natuurlijk ook andere argumenten nog. Hè. Dit was een van de argumenten. Het andere argumenten was van het houdt conflicten in stand. Uh, en strijdende partijen gebruiken voedselhulp om eigenlijk hun eigen positie te verbeteren en uh, vooral ook hun financiële positie te verbeteren. Ja, dat, uh, dat heb ik ook gezien. Uh, ik ben zelf net in het gebied geweest, uh, in Zuid-Ethiopië. Ik heb ook gezien hoe de hulpverlening verloopt. Uh, dat verloopt erg goed uh, aan de vluchtelingen daar vanuit Somalië. Nee, maar dat was het argument niet. Het argument ging juist over dat je dan um, de regimes in stand houdt... Uh, en dat je conflicten in stand houdt. Ja, nou ja, met name Somalië is natuurlijk uh, een, een, een, een moeilijke situatie. Daar zijn we ook vanaf uh, dag 1 als SHO duidelijk in geweest. Daar vinden conflicten plaats. Uh, het is niet alleen de droogte, het is ook de oorlog die daar gaande is... Uh, en dat maakt de situatie uh, daar ook uh, ingewikkeld. Dat is gewoon zo. En dat heeft ook natuurlijk die vluchtelingen... gewoon richting Ethiopië en Kenia op gang gebracht. Maar het is ook een, ik zou bijna zeggen, duivels dilemma. Want als je geeft, hou je een conflict in stand. En als je niet geeft, en dat is dan het laatste argument... dat is het argument van, een, van NRC om wel te geven... Uh, op het moment dat je wel geeft, ja, dan hou je het dus uh, uh, verder in stand. Nee, uh, ik wil in je argumentatie wel levens. niet dat uh, zeg maar voedselhulp conflicten in stand houden. Dat, uh, dat deel ik niet. Ik vind wel dat Waarom je uiteindelijk, niet? nou omdat uh, onze primaire doelstelling is, eentje vanuit medemenselijkheid om uh, vluchtende mensen en mensen in. Uh, in, in, in uh, hongeromstandigheden om die hulp te verlenen. Uh, maar daarmee een conflict in stand houden... dat heeft met vele andere factoren te maken. En ja, maar Misschien wilt u het op... wel niet in stand houden, maar uh, machthebbers... Uh, die uh, gebruiken het, laat ik het dan zo uh, formuleren. Ja, als we kijken naar uh, het VN-rapport, wat ook over die situatie is geschreven... dan komt er een heel genuanceerd beeld uit. En is in ieder geval duidelijk dat uh, de hulp die verleend wordt... vanuit de uh, hulporganisaties... Uh, dat wij ervoor zorgen dat dat uh, zoveel mogelijk... via particuliere organisaties wordt uh, uh, verspreid... en uh, dat dat in ieder geval niet ten goede komt van uh, machthebbers. Ja, maar het is uh, bij deze hulp... we hebben het dan voornamelijk over Somalië en Somaliland... Uh, komt ongeveer 20 procent... Uh, moet worden afgedragen aan, uh, aan de rebellen. Uh, dat is uh, zeg maar niet zo. Dat is uh, toch een beetje uit het verband gerukt. Als je dat rapport goed leest dan zie je dus uh, dat, er, uh, dat er organisaties zijn die uh, afdragen. Maar dat er ook heel veel hulporganisaties, onder andere die van SHO... daar een andere lijn in voeren en dat niet doen. Ja, maar als je het niet doet, kan je die mensen niet bereiken. Jawel. Nou jawel. ja, dat is, dat is de strekking niet alleen van het verhaal... maar ook van mensen die er geweest zijn. Zoals correspondent Koert Lindij, die uh, voor NRC Handelsblad werkt en voor de NOS. Ja, maar, de, zeg maar binnen de samenwerkende hulporganisaties zijn er... een. Aantal organisaties die al lange tijd in Somalië werken. en ook in staat zijn om via uh, lokale kanalen. een beetje onder de radar blijven, om het zo maar te zeggen. uitstekend die hulp uh, terecht kunnen laten komen. Ja. Hoe staat het overigens uh, met, uh, met de actie? Hoeveel geld is er binnengekomen? Uh, gisteravond stonden we op 17,8 miljoen. En dat vinden wij een prachtig resultaat tot nu toe. Oké. Okay. Ik wens u sterkte bij de actie, meneer Verweij. En ik zeg er nog eventjes bij, straks na half tien... wordt er verder over gesproken hier op deze zender... over de hulp aan Afrika bij de Syrische Nederlanders organiseren vanmiddag bij de Tweede Kamer... in Den Haag een manifestatie om aandacht te vragen... voor het geweld in Syrië. Abraham Miro is een van de initiatiefnemers van de manifestatie. Nu in de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat uh, voor soort manifestatie uh, wordt het? Wat gaat u allemaal doen? Um, het is een manifestatie, zoals u zei, door Syrische Nederlanders uh, en ook heel veel Nederlandse burgers die deel aan zouden nemen. Uh, met name eigenlijk uh, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken later. Uh, om een appel uh, over te handigen te overhandigen aan minister Rosentaal Waarin wij uh, de Nederlandse regering oproepen dat de tijd is gekomen dat de Nederlandse regering duidelijker stelling neemt en ondubbelzinnig. Verklaart dat Assad's regime alle legitimiteit verloren heeft. We moeten nog harder uitspreken dat het niet meer kan wat daar gebeurt. Nou, wij uh, we vinden de dat. De Nederlandse dat... regering, hè? Ja, ja precies. Um, kijk, het uh, systematisch doden van de eigen bevolking door Bashar Assad. heeft nu een niveau bereikt van humanitaire catastrofe. En het regime zaait eh, angst en terreur door steden en door collectieven te bestraffen. wat gekwalificeerd kan worden als misdaad tegen de mensheid. En uh, meneer Olenthal uh, heeft verklaard... ...Assad verliest zijn legitimiteit met de dag. We vragen ons af, uh, wat bedoelt u daarmee? Uh, Moeten er dan uh, 20.000 doden komen... ...zoals in Hama in 1982, die Syrische stad... ...die met de grond werd gelijkgemaakt? Uh, wanneer uh, zal het moment aankomen? We zijn van mening dat hoe eerder de aanhangers... ...of de, de dosiskader van Bashar assad uh, ...erkennen dat de klok niet meer terug te draaien is hoe sneller het zal gaan en hoe minder slachtoffers zullen vallen. Ja, maar dat ligt, dat ligt toch niet alleen aan Nederland? Uh, in de Veiligheidsraad bijvoorbeeld was het ongelooflijk moeilijk... om een resolutie aangenomen te krijgen... omdat landen als China en Rusland daar dwars lagen. Dat klopt. En, en, en, en kijk... We vragen natuurlijk niet meer dan de Nederlandse regering of de EU kan. We vragen wel een actieve houding in de WN eh, om tot een resolutie te komen. We vragen bepaalde selectieve economische sancties. Bijvoorbeeld eh, embargo, olieembargo. 150.000 olievaten eh, eh, worden dagelijks geëxporteerd. Eh, dat is letterlijk eh, eh, dus euro's voor het regime waarmee zij kogels kopen om eigen... Volking te doden. Wij vragen dus een volledige uh, um, uh, olie-embargo op Syrië. We vragen dat zij uh, alle vormen van, van, van uh, ja, financiële kanalen... Die, waarbij de Syrische regering gebruik van maakt, om die te blokkeren. Mm -hmm. En daarnaast, uh, um, Nederland is een bijzonder land... Nederland heeft de ICC, Internationale Criminal Court. Ja, eh, Nederland heeft een geschiedenis. We vinden dat Nederland toch wel een, een voorloper hierin mag zijn. Ja. Mag ik even naar de situatie in Syrië zelf? Want uh, u heeft haar uh, familie. Heeft u daar contact mee? En wat vertellen ze dan als u er contact mee heeft? Kijk, ik uh, um, uh, denk dat de belangrijkste bron is. Ik ben wel mijn familie. Is de belangrijkste bron die zijn die, die ooggetuigen die. Al Jazeera naar Arabia bellen. Die zoeken natuurlijk die televisiekanalen zelf. En die zijn vaak ook op de plekken waar het gebombardeerd wordt. Uh, wat wij uit de, de laatste berichten uh, ver, hebben vernomen. Dat op dit moment Hama wordt gebombardeerd. En bepaalde uh, uh, uh, wijken van Hama uh, worden intensief gebombardeerd. Geen water, geen voedsel, maar uh, geen telefoonverkeer. Uh, en de mensen die, die bellen, die hebben dan bepaalde telefoons om via uh, satellieten. Dus niet via Syrische netwerken maar via andere netwerk om dan die televisiekanaal te bellen en en de, de, de, de, de stad is hermetisch afgesloten geen journalisten mogen het land binnen hij verbergt iets hij wil uh, hij bedoel ik de president van Syrië dat dat. Uh, zijn gang eigenlijk gaan en, en en die mensen daar de demonstranten hebben wellicht geluk ja. dat zij die beelden kunnen uitzenden anders was er nu al een massamoord zoals in 1980 al maar, maar hij, hij bombardeert letterlijk, hammer. Absoluut, ja, dat zijn, dat zijn, daar zijn ook beelden van. De willekeurig wordt gebombardeerd. Uh, we weten niet het aantal slachtoffers. Er zijn, uh, um, ja, uh, uh, berichten die conflicterend ook zijn over massaslachtingen op het plein. Uh, uh, dat, dat weten we niet. Dat is heel lastig. Dus, dus uh, zolang uh, uh, er geen uh, verifieerbare berichten zijn, geen journalisten worden toegelaten, moeten ze helaas voor het ergst uh, vrezen. Ja, goed. U gaat in ieder geval vandaag een manifestatie organiseren. Ik wens u er succes bij. Abraham Miro was dat. Gaan we nog even naar de Spaanse economie. U hoorde het uh, net al. De beurs in Nederland is namelijk voor lager uh, geopend. En uh, daar zijn we natuurlijk ook benieuwd hoe het gaat in, uh, in Spanje. Contact dus met Rob Zoutberg. Rob, hoe is het op dit moment? Nou ja, uh, gidszwarte vrijdag. Ja, we hebben natuurlijk al zoveel van dit soort typeringen gehoord. Maar de dag is gewoon meer dan beroerd begonnen. De beurs die uh, dendert verder in elkaar met min 2,5 procent... zit nu op de 8469 punten, uh, zoals het op dit moment de situatie is. Verlies van 2,4 procent. En let wel Bert, dat komt op een verschil van gisteren. Toen sloot de beurs ook al uh, bijna 4% in de min. Kortom ja, het gaat wel heel snel nu. Ja, en het uh, renteverschil, want we hebben het van de week ook al een keertje over gehad. Het Spaans renteverschil bijvoorbeeld met uh, Duitsland. Loopt dat ook nog verder op? Ja, nou, wat je, je ziet een duidelijke beweging op de markt. Hè. Het, uh, in Duitsland uh, daalt de rente op die tienjarige staatsobligaties. Hè. De beleggers vluchten daarin, want dat zien ze als een veilige waarde. Nou, en hier, dat renteverschil loopt nu verder op tot 6,4 procent. Dat betekent, heel, heel concreet, dat Spanje en trouwens ook Italië op dit moment bijna drie keer zoveel moeten betalen voor hun, voor hun leningen op die kapitaalmarkt. Een situatie waarvan veel mensen steeds hebben gezegd dat dat ja, op, op termijn natuurlijk onhoudbaar is. En let wel, uh, dit zijn waarden. En daarom is het zo bijzonder. Die echt historisch zijn. Want sinds de komst van de euro hebben we die niet gezien. Nee. En uh, ja, van 6,4 dat komt dan in de buurt van die 7 procent. Ja, bij 7%, 7 procent. Precies, komen we in Griekse toestanden. En wordt er ook veel gesproken over dat noodfonds? Want daar is nu weer een discussie over gaande in Europa. Moet dat nou verruimd worden of niet? Barroso heeft daar een brief over geschreven. Ja. Is dat een onderwerp van discussie in Spanje? Nou, je hoort hier van alle kanten herhalen, we hebben dat noodfonds niet nodig. Maar ja, let wel, dat hebben we natuurlijk ook in Portugal hebben we dat ook gehoord. Hè? Dat is ja. eenzelfde soort betoog die gaat, we hebben het niet nodig. Maar één ding zie je wel gebeuren. Gisteren moest er een klein bedrag worden opgehaald op die kapitaalmarkt. Een korte termijnlening. Toen werd er met redelijk suc succes het tegen hoge rente... 3,3 miljard op die kapitaalmarkt opgehaald. Maar wat gebeurde daarna? Daarna heeft de Spaanse regering, regering gezegd... nieuwe staatsleningen stellen we even uit deze maand... Dus dat betekent dat ze toch wel het gevoel hebben dat het, dat het niet de goede kant op gaat. Maar nogmaals, men blijft hier herhalen. Net als in Portugal destijds, die pot geld in Brussel, die hebben wij niet nodig. Nee, staatslening stelt ze even uit in de hoop dat het uh, dat dat de storm overwaait. Ja, over ja. Dan ga ik even aan André vragen, want die staat bij de beurslijn. Uh, André, waait de storm over? Nee, die waait nog helemaal niet over. 2% eraf voor de AX, 294 punten. Min 3 voor Londen, min 3,2 voor Frankfurt, min 2% bijna voor de Kakkerant in Parijs. Uh, het zijn, de de koersen blijven eroderen. Op alle fronten worden de procenten verloren. En aan de andere kant worden dus boekenrentes gerekend op de obligatiemarkten. De verzekering bijvoorbeeld voor het, uh, je geld in obligatieling te verzekeren. In het geval van Italië, Spanje, Portugal, Ierland loopt ook verder op. Het kost nu bijvoorbeeld voor de Portugezen voor, uh, om 10 miljoen euro uh, staatsobligatie te geven en te verzekeren. ben je daar bijvoorbeeld 1 miljoen kwijt aan uh, verzekeringspremie voor Spanje op dit moment 442.000 euro... voor een vijfjarige staatslening ja. als verzekering. Ja, Rob, hoe noemen ze het eigenlijk in, uh, in Spanje? Want wij hebben het hier over een bloedige dag, uh, diep in het rood. Hoe noemen ze het bij jullie in Spanje? De term zwart wordt het meest gebruikt. Een viernes negro, hè, wat je hier nu de kop ook ziet. Hè. La prima de riesco se dispare. Dus de, de, die, die, die, die, de, uh, dat rentepercentage, dat schiet weer los... Ja, nou, dat soort termen hoor je hier ook uh, voortdurend. Maar ja, het is, het is wat André natuurlijk ook eerder zei, we worden een beetje moe in die termen van zwarte vrijdag, gids ja. zwarte maandag. Het is de ene na de andere op dit moment. Ja. André, um, er is ook overleg uh, straks. Uh, Merkel en Sarkozy die gaan uh, in ieder geval met elkaar spreken. eerst was er sprake van dat ze zouden toespreken, maar ze spreken vooral uh, elkaar toe. Uh, telefonisch uh, overleg, wat kan daar uitkomen? Nou, dat kan uitkomen dat men misschien meer vaart wil gaan maken met eh, het optuigen van het noodfonds voor, voor Griekenland. Ik bedoel, men heeft besloten dat Griekenland voor een tweede steunronde gaat, maar er moet nog een hoop voor gebeuren. Eh, het parlement moet er nog overheen, maar het duurt de markt allemaal veel te lang. En zolang dat te lang duurt, blijft de onzekerheid aanhouden. En misschien dat daar een, een, een, een zet aan gegeven wordt, ik weet het niet. Nee, goed, maar wie weet geeft het een, een of andere impuls vandaag aan de markten. Dank jullie wel, heren André Menema Bij de beurs dus en Rob Zaalberg vanuit Madrid. Het is dus een, ja, de superlatieve tuimelen eroverheen gidswart, hoe je dat ook noemen wil, Karel Johan, heb jij nog een term? Uh, ja, nee, ja, ellende. Dat is, ellende. Gewoon, nee. Nou ja, ja. dat is misschien ook wel heel goed uh, omschreven. Goed, jij gaat het zo hebben in ieder geval over de hulp aan Afrika. hebben we ja, het zeker. Net al aangekondigd. Ja, want uh, de Somalische terreurorganisatie, al Shabaab, eist geld van hulporganisaties die de honger willen bestrijden in gebieden waar de terreurgroepering aan de macht is. Dat schrijft de VN in een rapport. En staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen komt zo vertellen of ook Nederlandse hulporganisaties daar meedoen. Nou, we hebben het net er al, uh, of jullie hebben het er al uitgebreid over gehad. Harde klappen op de beurzen, ellende, zwarte dagen, maar het ergste moet nog komen. Want economische crisis komen altijd in het najaar, zo leert de geschiedenis ons. Maar ook iets gezelligs hoor, een relletje in Engeland. Omdat prime minister Cameron een Engelse traditie in ere houdt. Namelijk zich beroerd kleden op vakantie. <laughs> ja, ja, ja Kleden ze ja, zich altijd ontzettend beroerd? Houdt de gemoederen zeer bezig. Straks in Caro Goedemorgen Nederland, na het nieuwsbulletin van half tien. Met Lieselot Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal. In Amsterdam is de AEX-index voor het eerst in meer dan anderhalf jaar onder de 300-punten grens gedoken. De index staat op een verlies van ruim 3 procent, op ongeveer 300 punten, net weer boven de 300 dus. Gisteren verloor de AEX al ruim 3 procent. ook andere Europese beurzen staan diep in het rood. Wall Street verloor gisteravond ruim 4 procent. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 3,7 lager. Wereldwijd vrezen beleggers voor een nieuwe recessie. De storing waardoor vanochtend een groot aantal regionale kranten niet kon verschijnen is voorbij. Het lukt niet meer om de kranten alsnog te drukken, maar morgen zullen de regionale dagbladen gewoon weer uitkomen. Zeven regionale kranten konden niet uitkomen. Twee kranten in Limburg maakten een noodeditie. En voor de kust van Zeeland zijn deze zomer al tientallen gladde haaien gezien. Het is een ongevaarlijke haaiensoort die zo'n anderhalve meter groot kan worden. Biologen denken dat de haaien op de delta werken afkomen. Daardoor is de onderwaterwereld veranderd en is er mogelijk meer voedsel voor de haaien. Dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karl-Johan de Zwart. Nederlandse hulporganisaties betalen geen terreurgroepen... om hun werk te kunnen doen, zegt staatssecretaris voor ontwikkelingshulp Ben Knapen. Alcohol vaak oorzaak heupfracturen en botbreuken bij ouderen. Britse mannen kleden zich slecht op vakantie... en het ochtenduur van Siska Dresselhuis. Het is twee minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Marielle Beers heeft de hele week als standplaats De Wallen... Waar de gemeente de laatste jaren stevig aan de weg timmert met het project 1012, Met als doel een veiliger... en schonere buurt. Oh, reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl De Somalische terreurorganisatie Al-Shabaab eist geld van hulporganisaties... die de honger willen bestrijden in gebieden waar de terreurgroepering aan de macht is. Dat schrijft de VN in een rapport. De meeste organisaties weigeren te betalen. Maar er komt via lokale autoriteiten toch geld bij Al-Shabaab terecht. Staatssecretaris Ben Knapen voor Ontwikkelingssamenwerking. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer de Zwart. Zijn er Nederlandse hulporganisaties die geld betalen aan terreurorganisaties... als Shabaab uh, om hulp te kunnen verlenen? Uh, bij mijn weten is dat uh, niet het geval... Uh, en er zijn ook uh, in het verleden uh, en ook nu weer afspraken gemaakt om uh, iedereen, uh, uh, iedereen dezelfde lijn te laten volgen. En dat is dat dat niet gebeurt. Maar kunt, u, heb, uh, kunt u ook die garantie uh, ja. geven? Uh, ja en nee. Uh, omdat uh, El Shabab natuurlijk een, uh, een, een betrekkelijk uh, losse organisatie is in diverse regio's. En je nooit 100% zeker weet uh, wanneer je iemand iets geeft uh, wie zo iemand is. Uh, ik heb, uh, maar misschien even ter verduidelijking. Ik heb een uh, week of anderhalf geleden in uh, Nairobi uitvoerig gesproken met Mark Bowden. Dat is de humanitaire vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Uh, die uh, heeft mij verzekerd dat er A. tot nu toe heel weinig hulp kon voor je uh, Somalische grens overgaan. En als ze de grens overgaan. Dat hij een monitoringssysteem heeft met drie uh, onafhankelijke uh, waarnemers die uh, zonder dat zo'n organisatie die daar met die auto heen rijdt dat weet, uh, gaat checken waar precies het voedsel terecht is gekomen. En op die manier wil hij zoveel mogelijk uh, garant staan voor het feit dat er geen middelen uh, en voedsel weglekt. Het is een chaotisch gebied, dus, um, uh, waar paspoorten en identificatie, identiteitsbewijzen betrekkelijk weinig voorstellen. Dus 100% zekerheid heb je nooit. Maar er wordt alles aangedaan om dit te vermijden, want het is logisch. En dat is, heeft de er ervaring in het verleden ook geleerd. Dat je precies het averechtse effect creëert, namelijk dat je dit soort uh, terroristische organisaties eerder versterkt. Uh, dan verzwakt, uh, ja. wanneer je hier op een halend vakje begeeft. Is de reden dat er zo weinig convoyen die grens overgaan met Somalië... Uh, juist omdat ze moeten betalen aan uh, terreurgroepen als Al-Shabaab? Ja. Uh, dat, dat is een belangrijke reden. Een tweede belangrijke reden is misschien ook even toch wel goed... om de hele andere kant van de medaille te laten zien. Dat is dat uh, er buiten gewoon goed gelet moet worden... op de veiligheid van hulpverleners. Dat is in het verleden, er zijn natuurlijk diverse hulpverleners... die zijn gesneuveld de afgelopen jaren... Ja. Uh, het, is een, uh, het is een falende staat, een chaotisch gebied. Um, en uh, de veiligheid van hulpverleners uh, die komt uh, soms ook uh, in het geding. Dus dat speelt ook een rol bij de, de, het feit dat er zo heel weinig um, uh, voedsel de grens over gaat tot nu toe. Laten we toch even dat rapport van de VN erbij pakken. Uh, onze hulporganisaties zijn onderdeel van internationale hulporganisaties. Bijvoorbeeld het Internationale Rode Kruis. De VN constateert wel degelijk dat in Zuid-Somalië geld wordt betaald aan terreurorganisatie Al-Shabaab. Wel 90.000 dollar per half jaar om daar hun werk te kunnen doen. En nog eens 10.000 dollar als een soort entreegeld. Toch doen Nederlandse hulporganisaties daar niet aan mee? Ja, het, uh, ik zeg al. Uh, wij hebben het, uh, het vaste voornemen en proberen om daarvan weg te blijven. Mm -hmm. Geen middelen te betalen. En zoals ik uh, aangaf, uh, het, uh, het, het, het is een schimmig gebied. 100% zekerheid heb je nooit. Uh, maar uh, daar waar we vaststellen dat zoiets is gebeurd, of daar waar de organisatie van Mark Boden, de humanitaire hulpverleners van de VN, vaststellen dat zoiets is gebeurd, wordt onmiddellijk ingegeven. Uh, dus men probeert koet dit te vermijden. En laat ik één ding ook even misschien gezegd hebben. We fixeren de discussie enorm op Somalië en dat is volkomen terecht hoor. Maar de honger wordt geleden ook in Ethiopië, in Eritrea, in het noorden van Kenia. Dus heel veel hulp gaat ook naar gebieden buiten dit meest gevoelige en overigens ook het meest dramatische plekje in de horen van Afrika. natuurlijk. Ja, dus, het dus ja. gaat niet alleen over Somalië. Ja, maar de VN stelt in, een rapport, uh, in datzelfde rapport... dat de meeste clubs weliswaar weigeren te betalen, zoals u zelf ook zegt... maar dat via lokale mensen toch nog dan weer geld... in de zakken van de rebellen- en terreurorganisaties terechtkomt. Doen wij dat ook niet? Uh, wij proberen dat koetkekoet te vermijden. Ik heb met uh, het World Food Program afgesproken dat we daar bovenop zitten. Zoals gezegd, uh, journalisten, uh, maar ook vertegenwoordigers van overheden... Men is niet overal aanwezig, sterker nog. Nee. Socialisten durven het gebied niet in. Dus de controles die blijven een kwestie van behouden, Maar we proberen datgene wat we kunnen doen, eh, te doen om te zorgen dat het niet voorkomt. En als het toch voorkomt is het betreurenswaardig, moeten we ingrijpen. Maar het is nogal wat dat je als je in een, een, een, een vluchtelingenkamp eh, in het zuiden van Somalië, als je daar voedsel uitdeelt... En uh, om spoor voor spoor te volgen totdat je zeker weet dat het in de monden van de kinderen terecht is gekomen en er ook geen weg terug meer is. Dus 100% zekerheid kan ik niet geven, maar ik probeer alles te doen en probeer de organisaties om, ja. om dit te vermijden. Want het heeft een averex, het heeft een vernietigend effect op de stabiliteit, de veiligheid van de, van de mensen in dat gebied. Maar je kunt je natuurlijk afvragen of het eigenlijk wel zo erg is... als dat zou gebeuren, dat betalen. Want ja, we hebben het over noodhulp. Je uh, redt er mensenlevens mee. En je zou kunnen zeggen, ja, nood wet. Ja, is ook zo. Maar, uh, kijk, wat we hebben geleerd in het verleden... is uh, dat er uh, natuurlijk een geweldig prijsopdrijvend effect... op dit moment van voedsel uh, door die schaarste. Dat betekent dat er ook goed verdiend kan worden aan, aan voedsel. En dat betekent dat... De, de, de macht van die terroristische organisaties... wanneer zij de handen kunnen leggen op die middelen... dat die macht toeneemt. En dat is zeer ten nadele van de bevolking daar. Want het is, ik ben in Somalieland geweest een paar weken geleden. Het is een rampzalige regio. Dus het ja. laatste wat je wilt is dat deze terroristische organisaties... versterkt uh, uit dit drama tevoorschijn komen. Maar als ik u nou gewoon vraag, wat weegt voor u zwaarder? De levens van uitgehongerde Somaliërs... of het principe dat je als alsjabaab niet mag betalen? De uitgehongerde mensen wegen altijd zwaarder dan welk principe dan ook. Alleen als je voor de situatie staat, gaat het niet om een uitgehongerd kind versus een principe, maar gaat het om een uitgehongerd kind versus een terroristische machthebber die zijn positie versterkt en nog meer kinderen kan uithongeren zodra zijn positie is versterkt. Dus ik wil. Zolang mogelijk bij die keuze weg blijven door te zorgen dat we zoveel mogelijk er bovenop zitten om te vermijden dat het in de verkeerde handen terechtkomt. En als handelsblad opende gisteren de krant met veertien redenen om geen geld te geven voor de noodhulp aan de horen van Afrika, ik noem er twee. Voedselhulp versterkt en legitimeert falende regimes. Uh, dat is één. Uh, dat is, uh, ik ben het daar helemaal mee eens. Het is, uh, het, het, het, het, het is een paardenmiddel. Maar weet u, ik was in dat kamp in. Uh, uh, in het noorden van Kenia. En dan komen daar dus, komt daar een, een uitgehongerde moeder met twee kinderen binnen. Moet ik dan tegen zo'n moeder zeggen... kijk, u hebt honger, maar dat is eigenlijk heel goed... want als u nou te eten krijgt, dan versterkt dat uh, de structuren in uw regio... en dat is niet goed voor de regio. Dat is toch geen verhaal? Nee, dat kun je niet uh, meer komen. Ik, ik begrijp heel goed... en het, het klopt ook, het klopt ook. We moeten daarvan af. Noodhulp, humanitaire hulp, is echt een paardenmiddel... Maar... Mm -hmm. Als je voor zo'n kind staat, kun je toch moeilijk zeggen... ja, we hebben er eens over nagedacht... maar eigenlijk is die honger van jou... dat is eigenlijk veel beter dan dat we jou nu te eten gaan geven. Dat is toch geen verhaal? Nee, Ik kan dat bij droge ogen eerlijk gezegd niet vertellen. Nee, nummer twee. Voedselhulp verlengt conflicten... en wordt door de partijen vaak als wapen gebruikt. Ook waar. Precies hetzelfde verhaal. Wij, eh, in falende staten is het, werkt het heel vaak als je eh, aan verrecht en al helemaal wanneer je niet heel goed oplet waar het blijft. Maar opnieuw het verhaal. Je staat daar aan die grens. Je ziet zo'n kind... En dan zeg je, ja, weet je, jij sterft wel van de honger, maar we hebben erover nagedacht. Dat is eigenlijk wat er moet gebeuren. Want als wij jou gaan helpen, is niet goed voor de structuren van deze regio. Dat is toch geen verhaal? Nee. Waarom zouden we nog geld geven aan Giro 555? Om die mensen die je aan de grens ziet. om die mensen in die hele regio nu simpelweg te helpen, zodat ze niet sterven. Dat ja. is vrij banaal, maar dat is wel de bottom line waar het hier over gaat. En alle andere dingen. Die komen en die moeten we ook niet laten verslappen, daar moeten we bovenop zitten. Wij steken daar veel geld in, ook als Nederlandse belastingbetaler, om die structuren te verbeteren. Zijn daar overigens, je zou het nu niet zeggen als je de beelden ziet, maar zijn daar in een aantal gebieden in Afrika de laatste jaren ook best succesvol mee. Maar dit is een ramp en dan heb je het simpelweg te helpen. SP-kamerlid Harry van Bommel wil dat het kabinet de giften verdubbelt die binnenkomen op dat Giro 555 uh, voor de door droogte getroffen horen van Afrika. Hè. Um, er is tot nu toe 16 miljoen euro binnengekomen. Gaat u dat verdubbelen? Ja, kijk, <coughs> ik vind het een beetje een, een, een, een, een, een curieuze redenering. Wij uh, hebben, ik, ik was een maand of anderhalf geleden was ik in Addis Abeba. Heb uitvoerig gesproken met alle organisaties die daar actief zijn, VN-organisaties, het Emergency Fund. Het World Food Program. Um, ik, uh, wij hebben daar toen ook middelen beschikbaar gesteld, want ze hadden tekort om voedsel te kopen. We hebben gezegd dat we de vinger aan de pols houden om dat te blijven doen. Daar is los daarvan een actie ontstaan van, van uh, maatschappelijke organisaties. Dat is een actie die gevoerd wordt onder burgers. En um, wij zijn volop bezig met onze eigen programma's. Als er nog dingen moeten gebeuren, zijn wij absoluut niet te behoeren. Uh, om als we de middelen hebben dat te doen. Maar ik wil de dingen gewoon gescheiden houden. Dit is een actie van burgers, voor burgers. Uh, en dat betekent helemaal niet dat wij niet meedoen. Want intussen hebben we, als je alles optelt aan noodhulp. Uh, In het verleden is ja, dat ja, wel is vaker gebeurd, dat verdubbelen. Gaat u dat nou doen betaald. of niet? Gaat u het Sorry? verdubbelen of niet? Nee. nee. Antwoord nee, helder. Er is 16 miljoen binnengekomen tot 555. Um, dit soort verhalen over het betalen aan terreurorganisaties... Uh, geld dat verkeerd terechtkomt. Want het is niet een heel hoog bedrag, hè, 16 miljoen. Is dat de oorzaak, denkt u? Nou kijk, als je kijkt naar uh, de, de overstromingsramp in Pakistan, uh, dat was ook niet zo heel veel meer. Dus het gaat eigenlijk, uh, gegeven het feit dat het geen tsunami-achtige ramp is, geen aardbeving is, uh, ga, midden in de zomer is, gaat het eigenlijk heel goed. En natuurlijk, die scepticis die helpt niet. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Uh, alleen, ja, ik hoop dat we uh, in staat zijn mensen zoveel mogelijk uh, uh, toch uh, bewust te maken van het feit dat er altijd dilemma's zijn. In Haiti had je dat ook. Noodhulp die daar is opgebracht, heb je ook problemen mee gehad. Is er nog steeds, als het allemaal goed geregeld was daar, dan deden die problemen zich ook niet voor. Maar nood breekt wet en ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat mensen, en ik zie ook heel veel hartverwarmende verhalen van mensen die gewoon hun best doen om wat middelen op te halen in deze zomer, om mensen daar te helpen. Dus ik heb daar alle vertrouwen in. Kortom, Nederlandse hulporganisaties... u kunt niet garanderen dat die geen geld geven aan terreurorganisaties... en u gaat het bedrag dat is binnengekomen op Giro 555 niet verdubbelen? Dat bedrag niet, maar wij doen natuurlijk allerlei andere dingen. Ja, dat heeft u duidelijk gemaakt, maar dat bedrag gaat u niet We doen het al lang. Dus we zijn al een hele tijd bezig. Lang voordat u zoveel aandacht aan besteden... waren wij daar al actief, omdat je het natuurlijk zag aankomen. Ja, hartelijk dank. Ben Knapen, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Morgen is het alweer voor de zestiende keer de Gay Pride... met de Can Pride als hoogtepunt. Dansende homo's met ontbloot bovenlijf op bootjes in de Amsterdamse grachten. Waar komt het oorspronkelijke idee voor die Gay Pride vandaan? Irene Hemelaar van organisator de stichting ProGay heeft het antwoord. De Amsterdam Gay Pride is uh, in de jaren negentig ontstaan... als initiatief van uh, homo-horeca in de regio dwarsstraat en omgeving om uh, ja, eigenlijk aan de mensen te laten zien, onze trots te laten zien... Uh, met speciale festiviteiten buiten op straat. En uh, dat is uh, allengs uitgegroeid tot een steeds uh, groter evenement... waar op een goed moment ook... Uh, ...de boten op de gracht aan is toegevoegd. Het is het, nu het vijfde grootste evenement van Nederland... ...en het grootste gay-evenement van Nederland. Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen. Goedemorgen @kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar de Wallen. Daar is al de hele week Marielle Beers. Ik wil wel een, uh, nog een cappuccino, alsjeblieft. Ik... En een glaasje water weer. Nog een glaasje water. Op het uh, terras van de Nieuwmarkt. Wat een rotbaan uh, heb ik toch. Teun van Hellenberg Hubaar van het van het wijkoverleg de oude binnenstad. We hebben net een, een onderzoek gehad dat heet Emergo. Dat heeft een aantal jaren geduurd. Dankjewel. En dat heeft ja heerlijk en de espresso heel goed. Dankjewel. En uit dat onderzoek is gebleken uh, is vast komen te staan. Dat het overgrote deel van de vrouwen die in de prostitutie werkzaam zijn, voor zover ze uit het buitenland komen, en dat is een groot gedeelte, dat die toch slachtoffer zijn van vrouwenhandel, uitbuiting. Dat zie je natuurlijk niet van buiten als je langs de ramen loopt, ze staan allemaal blij te lachen, maar dat is meer een beroepsmatig lachje denk ik dan dat het nou een uiting is van geluk. Merkt u er iets van als bewoner? Heeft u overlast bijvoorbeeld? Nou, sommigen uh, houden zich totaal niet aan uh, de code, codes die er zijn. Ook voor dat beroep gelden uh, bepaalde do's en don'ts. En um, sommigen zijn daar gewoon niet van op de hoogte. Want ze werken de ene week in Arnhem, de volgende week in Düsseldorf en een maand later in Amsterdam, ik noem maar wat. Dus die zijn er niet op de hoogte van wat je wel en niet wordt geacht te doen. Dus uh, ja, sommigen staan gewoon met de open deur te schreeuwen om klanten te trekken of tikken op het raam uh, als je langs loopt. Of... Nou ja, houden zich dus wat dat betreft niet aan de regels. Maar uh, laat ik wel zijn, kijk als je thuis bent dan merk je er verder niks van natuurlijk. En ook niet dat ze slachtoffer zijn van vrouwenhandel. Maar de vraag is natuurlijk wel even van heb je niet... Ook als bewoner en ondernemer in een buurt niet ook een zekere verantwoordelijkheid. Althans om te signaleren dat er bepaalde misstanden zijn. Om ook ervoor te zorgen dat je richting de overheid, die vervolgens maatregelen moet nemen, een signaalfunctie hebt. Maar in ieder geval, hoe dan ook, wij zijn blij dat er nu zeg maar op basis van een... Onderzoek van wat een aantal jaren geduurd heeft, is vast komen te staan dat daar inderdaad sprake is van, uh, van misstanden. Nu uh, Kijk, is de gemeente de laatste jaren druk bezig uh, om de buurt hier op te knappen. Project uh, 10-12. Panden worden gesloten, uh, uh, ramen worden gesloten. Merkt u daar ook wat van? Nou, daar merk je, merk je als bewoner uh, zeker wat van. Omdat je gewoon als je om je heen kijkt, zie je de buurt uh, verbeteren. In die zin dat uh, panden die uh, aangekocht zijn door de gemeente of door een uh, woningbouwcorporatie, dat die vaak uh, in niet zo'n geweldige staat verkeerden. En die worden vervolgens voordat ze opnieuw worden verkocht of verhuurd, uh, worden die opgeknapt. Dus dat is, uh, dat is zeker een, uh, een verbetering voor de buurt, ja. Terwijl we hier op het terras zitten, komt er een wagen van de crash voorbij met zes kindertjes in de bak... Want uh, er wordt hier ook gewoon gewoond. In? Ja, dat is ook het leuke van, uh, van de buurt. Het is een geweldige mix, je moet ervan houden. En inderdaad is het zo, er wonen hier ook uh, gelukkig nog veel jonge gezinnen. En uh, zijn, er is ook een crash uh, bij de Oude Kerk bijvoorbeeld. Is er een. En dat is een hele populaire, hele bekende crash. Dus ja, het is inderdaad een hele, hele leuke mix van wonen, werken, recreëren. Hier erg levendig. En, um... en is die goed in balans? Nou, die balans is aan het verbeteren, hè? want uh, het was zeker zo... Dat, uh, dat, er een, uh, dat die balans was verstoord en dat vooral de, de nadruk... was komen te liggen op het recreëren. Dus uh, er waren veel te veel vergunningen afgegeven voor uh, bordelen en dergelijke. En allemaal dronken Engelse vrijgezellenfeesten? Ja, dat, dat trekt dat natuurlijk dan vervolgens aan. Uh, dus uh, ja, nu is er langzamerhand door de aanpak van, uh, van de gemeente... Is er, uh, wordt die, komt die balans weer wat terug in het geheel. Er komt gewoon een camper hier voorbij rijden. Ongelooflijk. Fiets achterop. Ja, ja, ja ook dat kan. Onze koffie wordt koud, hè? Ja, hè? Zijn we uitgepraat? Ja. Zo ongeveer na een week lang Marielle Beers op de Wallen. Straks Britse mannen kleden zich slecht op vakantie. Maar nu eerst. Steeds meer ouderen zijn verslaafd aan alcohol. Het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch gaat daarom ouderen die opgenomen worden in het ziekenhuis screenen op mogelijke alcoholverslaving. Als er inderdaad sprake is van alcoholmisbruik wordt een speciaal hulpprogramma aangeboden. Psycholoog Harry van Gestel, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat u bij ouderen uh, bij een ziekenhuisopname onderzoeken op eventuele alcoholverslaving? Dat wij inderdaad gewoon zo vroeg mogelijk willen uh, signaleren of en uh, zo ja in welke mate er sprake is van een alcoholprobleem. Uh, Waarom? Om dan zo vroeg mogelijk uh, de boel aan te pakken met uh, ja, het gegeven. Dus dat hoe sneller je uh, begint, hoe groter uh, de kans dat het uh, inderdaad opgelost kan worden, het probleem. En hoe moet ik die aanpak me, me, me voorstellen? Mijn moeder valt, komt in het ziekenhuis en dan staat u naast haar bed om te vragen of ze niet te veel drinkt. Er, is inderdaad geworden, er wordt een korte screeningslijst afgenomen. waarbij inderdaad wordt nagevraagd. van of en in welke mate dat er sprake is van een alcoholprobleem. In welke mate dat persoon eventueel alcohol heeft genuttigd. Ja, dat en, gaat die persoon natuurlijk niet toegeven? Dat gaat hij niet zomaar toegeven. Ja, dat is de klinische ervaring. Ja, nee. de cliënten zullen inderdaad geneigd zijn om de boel te bagatelliseren. zeker niet te ontkennen. Ja. Dat betekent dus dat je inderdaad gewoon uh, door, wel in een aantal gevallen door zult moeten vragen. En uh, gewoon zult moeten vragen van uh, bijvoorbeeld, uh, hou eens bij van hoeveel u drinkt. Uh, gewoon heel concreet uh, bijhouden van het aantal consumpties wat wordt genuttigd enzovoort. Wanneer heeft u eigenlijk een vermoeden van alcoholmisbruik bij mensen die binnenkomen, ouderen? Op het moment dat inderdaad bijvoorbeeld de lichamelijke uh, klachten uh, in die richting gaan wijzen. Op het moment dat je ziet inderdaad dat cliënten uh, toch, uh, ja, inderdaad gewoon zodanig uh, consumeren. Dat je zegt van, hé, hey, hier is toch wel iets meer aan de hand dan het gewone sociaal drinken, zoals we dat noemen dan. Ja. Hoe benadert u die mensen? Want ja, een kenmerk van alcoholisten is dat ze het vaak zelf ontkennen, hè? Ja. Het is een taboe. Dat klopt. Dus je zult inderdaad gewoon heel behoedzaam moeten informeren... naar de leefstijl, de, de omstandigheden waarin iemand uh, leeft... en uh, wat hij wel en wat hij niet doet. Uh, wanneer hij wel en niet drinkt, naar alcohol grijpt enzovoort. Want ik denk dat het voor sommige mensen inderdaad... een uh, na jaren een automatisme is geworden... waarbij ze zich niet altijd bewust zijn... van hoeveel alcohol dat er precies genuttigd wordt. Maar, hoe, hoe groot is die groep die te veel drinkt, onder ouderen? Ik heb... Ja, geen, of op dit moment geen, geen concrete harde cijfers, maar in ieder geval is de klinische praktijk wijst uit dat er een, een toename is van uh, mensen met opleeftijd die steeds meer drinken. Hoe verklaart u dat? Ik denk inderdaad dat dat komt omdat uh, een hele grote groep van mensen die nu uh, zeg maar de pensioenrechtige leeftijd benaderen, bekend zijn uh, jarenlang met alcohol. Alcohol is veel meer beschikbaar geworden natuurlijk uh, dan, dan tientallen jaren geleden. En inderdaad, gewoon met het pensioneren uh, verandert er zoveel in niemands leven, dat uh, zeg maar dat gewoon te drinken op een gegeven moment uh, kan doorslaan in, in problematisch gebruik van alcohol. Ja, waar vroeger nog werk enigszins in de weg stond, omdat je de volgende exact. dag vroeg op moet en moet functioneren, hield je het ja. misschien binnen de, binnen de perken, maar nu heb je alle tijd en ga je dus meer drinken. Dat is het verhaal. Exact, ja. ja. ja. Verwacht u nog een grotere toename in de toekomst? Ik denk gewoon getalsmatig gezien kan je al verwachten dat het steeds meer gaat toenemen. Bovendien zijn er dan al die maatschappelijke veranderingen waar we toch ook rekening mee moeten houden. Welke zijn dat, maatschappelijke nou, veranderingen? Ik denk dat steeds meer mensen geïsoleerd komen te leven. Dat uh, mensen steeds ja, eenzamer worden. Dat uh, verveling steeds meer toeslaat enzovoort. Dus, uh... Ja, en dus gaat u daar bovenop zitten en mensen helpen? waarbij het inderdaad zaak is om op alle leefgebieden in, in te grijpen... en waarbij het met name is inderdaad gewoon proberen met mensen... Ja, de leefstijl uh, zodanig aan te passen dat uh, er alternatief worden gezocht voor uh, de alcohol. Ik wens u daar veel succes mee. Dank u wel, psycholoog Harry van Gestel. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Zes minuten voor tien. Britse mannen op vakantie en kleding. Tja, het blijft een dodelijke combinatie, want de gemiddelde Britse man... weet niet wat hij aan moet trekken uh, wanneer de temperatuur boven de 25 graden komt. Lia van Beckhoven in Londen, goedemorgen. Goedemorgen. En het blijft niet alleen bij de gemiddelde Britse man. Ook de prime minister uh, David Cameron is op vakantie gespot... en daar waren de Engelsen zacht gezegd niet zo enthousiast over. Nee, uh, zoals je zegt, het is komkommersseizoen, city season, zeggen ze hier dus reden voor de pers om de vrije tijdskleding van politieke leiders in het licht te houden. <tie> ja. En daar kun je heel wat kolommen mee vullen. Um, premier Cameron is gefotografeerd in een donkerblauw shirt, een donkerblauwe lange broek, niks mis mee ja. verder. Maar dan draagt hij gewoon een kantoorschoenen. Zij het zonder sokken. Oei. Fout, zoals jij natuurlijk wel weet. Het, daar doe je dan zomerschoenen bij aan. Bootschoenen bijvoorbeeld, of espadrilles, Maar... Afgezien van Cameron, nog erger is zijn minister van Financiën George Osborne. Uh, Osborne landde op een vliegveld in de Verenigde Staten... met een hele slecht passende spijkerbroek. Uh, uh, een combertje van het formele soort. Plus een rugzakje dat eruit uitzag volgens één krant... alsof hij het net van een kind had afgepakt. Wat, wat is dat toch met die Engelsen? Dat ze of uitstekend <laughs> gekleed zijn of ze zien er echt ook helemaal niet uit. Ja, Dit lijkt dat lijkt wel geen is middenweg het... te zijn. Nee, ik denk dat dat ook zo is. Het is toch een beetje de notie hiervan... kijk, um, als het winter is, doe je kleren aan. Als het zomer is, waarom doe je ze uit? Er zit niet vreselijk veel tussen. Ja. Behalve misschien als het een koude zomer is. Um, en wat je dan doet, is dat je wel bijvoorbeeld sandalen aandoet... concessie aan de zomer, maar met sokken erin. Ook op het strand, dat zie je ook ieder jaar weer terugkomen. Uh, hoe kan het dat de Britse man op de een of andere wijze... want dat is toch wel de indruk, alle etiketten laten varen... zodra ze over de grens zijn? Ik denk dat dat ook weer te maken heeft met uh, uh, ja, wat ik eerder zei. Hè, uh, als het winter is, doe je kleren aan. Als het zomer is, doe je ze uit. Um, en dat, daar hoef je niet alleen voor naar het buitenland. Uh, iedereen kan de Brits uh, op zonnige vakantieplekken zo aanwijzen. Ook in, in Londen hè, lopen ze voorbij dat je denkt, waarom? Waarom dat t-shirt uitgedaan? Alsjeblieft, hou het aan. Het oogt zoveel beter. Al dat rode maar, vlees, ja. Al dat rode vlees. Maar uh, in een land waar het uh, uh, mannelijk is om in een t-shirt rond te lopen... zo rond de kerst en nooit een jas aan te doen... Uh, neigt men toch naar het uitschooien van kleren... zodra het nou, eind maart is en de zon begint te schijnen. Ja, Even over de vakantie. Vorig jaar gingen de Britten massaal in eigen land op vakantie... vanwege de economische crisis. Is dat dit jaar weer zo? Ik denk het wel. Het is nog wat vroeg om te zeggen... maar het lijkt alsof die trend van staycations... Hè, dus het in eigen land blijven... dat die trend ook dit jaar heeft doorgezet. De eenvoudige reden is natuurlijk economisch. Er wordt geweldig hard bezuinigd hier. Uh, dat betekent toch angst voor, voor banen, verlies. Um, en dan doe je het zelfs in Engeland... waar en de Britten zijn wel gewend om uh, veel te lenen... om aan een grief te komen. Dan doe je het zelfs hier dus rustiger aan... en neig je er toch naar om in cornwall op vakantie te gaan. Ja, oké, okay, dankjewel, Lia. Uh, David Cameron let in ieder geval wel op zijn centrum... Uh, want hij uh, vliegt met een uh, budgetmaatschappij. Lia van Bekho vanuit Londen, dankjewel. We zijn uh, aan het einde van dit eerste half uur. We gaan naar het nieuws van 10 uur en daarna zijn we terug met de beurzen. Ja, die zijn natuurlijk onderuit gegaan, maar het ergste moet nog komen. Want economische crisis komen altijd in het najaar, zo leert de geschiedenis ons. En het ochtend natuurlijk van Siska Dresselhuis. In het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland... na reclame en journaal van 10 uur met Lieselot Thomassen. Tot zometeen.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 WorldTicketcenter.nl, verkozen tot beste vliegticketsite van Nederland. WorldTicketcenter.nl. Dit is Radio 1.